Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse oud-president Jimmy Carter is overleden. De Democraat werd in 1976 tot president gekozen. Hij zat één termijn, verloor in 1980 de verkiezingen van Ronald Reagan... De waardering voor Jimmy Carter kwam vooral na zijn presidentschap. Hij bleef zich tot op hoge leeftijd inzetten voor de vrede en mensenrechten. Zijn wereldwijde werk voor goede doelen leverde hem in 2002 de Nobelprijs voor de vrede op. Jimmy Carter was al lange tijd ziek. Hij was 100 jaar. Bijna twee derde van de Nederlanders wil dat het kabinet zich minder richt op het buitenland en meer problemen in eigen land aanpakt. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau hebben veel mensen het gevoel dat Nederland nu het braafste jongetje van de klas is. Vooral als het gaat om asiel- en klimaatmaatregelen. De meeste Nederlanders vinden dat er de laatste jaren te weinig aandacht is geweest voor bijvoorbeeld het woningtekort, de opvang van asielzoekers en de hoge energieprijzen. In Gaza is voor de vijfde keer in zes dagen tijd een baby overleden door onderkoeling, schrijft nieuwszender Al Jazeera. De jongen van 20 dagen oud werd samen met zijn tweelingbroertje een maand te vroeg geboren. Vanwege plaatsgebrek lagen ze maar een dag op de kraamafdeling van het ziekenhuis, dat net als andere gezondheidscentra in Gaza maar gedeeltelijk functioneert. De VN waarschuwde eerder al dat mensen die op geïmproviseerde verblijfplaatsen in Gaza wonen de winter mogelijk niet zullen overleven. Er is een groot tekort aan dekens en warme kleding. De Duitse politie doet onderzoek naar een uit de hand gelopen car-meeting gisteravond in Aken, net over de grens bij Heerlen. Bij zo'n car-meeting komen autoliefhebbers samen om hun gepimpte auto's te showen. In Aken waren er zo'n 2000 automobilisten. Ze waren volgens de politie erg agressief. En gooiden onder meer met vuurwerk. Het weer bewolkt met wat motregen. Morgen ook bewolkt, maar in het noordwesten kan smiddags de zon doorbreken. Het wordt 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. I know you, singing and I think, can only get better, can only get, can only get, they get over a million, know, I know that things can only get better. Had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 the home